En een voorspoedige start. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld 1,8 procent meer huizenbelasting. Dat verwacht de vereniging Eigenhuis na een steekproef onder ruim 100 gemeenten. Eigenhuis wijst erop dat de verhoging nog altijd hoger is... dan de afgesproken maximale verhoging van 1,6 procent... De afgelopen vier jaar overschreden de gemeenten ook al de norm voor het verhogen van de OZB. Maar dat had voor de gemeente geen gevolgen. De vereniging Eigen Huis wil dat minister Plasterk deze keer echt ingrijpt... en dat gemeenten die te veel verhogen worden gestraft.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 Er komt vandaag nog geen akkoord op de klimaattop in Parijs, zegt de Franse minister Fabius. Hij is voorzitter van de top en had gehoopt vandaag al een eindtekst te kunnen presenteren, maar dat wordt morgen, zei hij. Nog altijd is een van de belangrijkste struikelblokken de vraag wie de aanpak van het klimaatprobleem gaat betalen. Het lijkt erop dat de onderhandelaars nog steeds vasthouden aan minder dan twee graden temperatuurstijging op aarde. Sommige eilandstaten wilden maximaal anderhalve graad, maar dat lijkt er niet van te komen. De ChristenUnie in Groningen wil dat er een noodbrug komt voor het spoorverkeer richting Duitsland. Vorige week werd de bestaande spoorbrug over de Eems geramd door een vrachtschip en daardoor kunnen er geen treinen rijden tussen Groningen en Noord-Duitsland. De schade is zo groot dat het herstel mogelijk vijf jaar gaat duren. De ChristenUnie vindt dat onacceptabel en wil dat er maatregelen worden genomen. Het weer in het noorden nog wat zon, in de rest van het land grotendeels bewolkt en regenachtig. Er staat veel wind en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A9 Alkmaar-Amstelveen... bij knoppend Rotterpolderplein, 3 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Schiedam-Noord, 3. A27 Almere-Utrecht tussen knoppend Eemnes en Hilversum, 3 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knoppend Lunette... 3 kilometer door een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 praten met uh, Henry Ruker. En die presenteert Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM Zo met Vandaag vandaag is van Ravenswaai. Hij is de secretaris van de Koninklijke HFC. Hij is een groot sportman. Hij deed vier keer een grote marathon, liep hij uit in 2005, 7 en 11 in New York en in 2018 in Berlijn. Zes keer de dam tot damloop. Vier keer de halve van Haarlem En verder skiet hij en is hij gek op klaverjassen. We gaan met hem over de sport vandaag praten. Hier is zijn muziek, Het eerste nummer dat hij koos. The Way You Look Tonight. Frank Sinatra. Someday When I'm awfully low When the world is cold I will feel a glow Just thinking of you In the way you look Tonight Yes, your love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 your tenderness grows, tearing my fear apart. And that life wrinkles your nose, touches my Never, never change Keep that breathless charm Won't you please arrange it Cause I love you Just the way you look tonight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 Mm -hmm. Mm -hmm. Just the way you look to het eerste nummer van de gastenlijst van onze gast van vandaag, Elko van Ravenswaai. En dat was niet voor niets natuurlijk, Frank Sinatra. Frank Sinatra uh, zou maar honderd geworden zijn. Ja. En uh, mijn vader was uh, altijd een heel grote fan van Frank Sinatra. En ik weet dat ik dat op mijn achttiende heel erg vond. Ja. <laughs> dat ik er ooit naar wilde luisteren. En toen heeft een vriend van mij ooit de plaat van Robin uh, meegenomen in Frank Sinatra. Met de One Note Samba. En dat vond ik een geweldig nummer. En later ben ik hem uh, heel erg aan waarderen. En er zijn nu heel veel programma's over hem. En, uh, ik vind een held. Ik vind het echt een mooie vent. En, uh, het mooie vind ik ook, mijn uh, vader was gewoon een fan van hem. En die had op zijn begrafenis uh, het laatste liedje: My Way. Want dat was echt zijn lied. En uh, is ook 82 geworden, net als die naadzaal trouwens. En ik vind als je naar het leven van die vent kijkt, iedereen vergeet was dat hij uh, toen hij in het jaar 25 was, was dan Idol. En wij kennen hem alleen maar van latere leeftijd in Madison Square Garden. Maar uh, de vrouwen die die. Uh, in zijn omgeving had en de, de foute vrienden, maar ook de goede dingen die hij deed voor de maatschappij, vind ik. Hij was een van de eerste wereldberoemde zangers die met donker Artiest optrad. bijvoorbeeld. En zijn stem, zijn, zijn timing en yes. de liedjes die voor hem gemaakt zijn. Prachtig. Nu is de morgen iets heel bijzonders, natuurlijk, hè, met het Metropole Orkest. Ga je daar naartoe? Nou, ik heb erover nagedacht. en Ik heb een, een zwager die uh, bijna net zo'n grote is als ik en die uh, beest me erop. En het is in de rij. En ik dacht, nou, het, gaat, het zal wel tegenvallen. Ik, ik vind Metropole Patruist heel goed. Ik heb ze ook gezien bij uh, Matthijs van Nieuwkerk. In die uitzending. En dat, nou, ze hebben wel die swing van de big band. Maar ik denk dat tegenvalt. In de rij vind ik ook een beetje statische concert. Zou moeten zijn. Meer voor de auto's. Okay. Welkom trouwens in onze uitzending. Dank je. We gaan het uh, over jouw sportleven hebben. We gaan het over het secretariaat bij de grootste club van de buurt hebben. En we gaan het uh, over de kranten hebben. Het nieuws. Heb je gisteravond gekeken? Nee, ik heb gisteravond niet gekeken. Nou, je hebt niks gemist, maar daar komen we straks over. Ja, ik geloof dat Ajax uh, speelde. <laughs> Het tweede nummer van jouw uh, muzieklijst is ook een aardige. Van Bob Dylan en Johnny Cash onder andere. The Curl from the north country. If you're traveling to the North Country Fair Where the winds hit heavy on the borderline Remember me to one who lives there For she once was a true love of mine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 If you're traveling in the north country fair Where the winds hit heavy on the borderline Please say hello to one who lives there For she was once a dream gekozen door de gast van vandaag... in de Sport, Ilko van der Ravenswaai. Niet alleen secretaris... van de Koninklijke HFC, maar ook een... verwend marathonloper. Je hebt vier keer New York gedaan. Dat is nog wel wat. Nee, drie keer New York en keer Berlijn. En uh, ik vind dat je... me mooi neerzet, want... Uh, mensen zouden nu denken dat hier een uh, jonge man zit... van uh, 62 kilo, en dat is natuurlijk niet zo. Ja, je bent iets zwaarder, maar je ziet er wel goed uit. Ja, dankjewel. Dat heen. komt door het lopen natuurlijk. Dat komt door het lopen, maar dat ja. zie je niet op de radio natuurlijk. Eh... Uh, ja, nee, ik, het is ook een uh, verslaving geworden op een gegeven moment. Uh, ik woonde nog in Amsterdam en ik had uh, alweer diezelfde zwager trouwens hoor, die dat al een paar keer gedaan had. En ik dacht, ik, voor mijn vijftigste wil ik het een keer doen. En het gekke van hardlopen is, Als je, ze zeggen altijd de, de meters van, van de bank naar de voordeur zijn de moeilijkste meters. Maar als je het helemaal doet, dan krijg je het inderdaad iets verslavends. En, uh, ik woon nog in Amsterdam, ik ging heel veel uh, in de duinen hier lopen en... Toen kwam ik er ook weer achter, omdat ik hier ook uit de buurt kom oorspronkelijk. Uh, hoe mooi het hier is en hoe uh, prettig hardlopen is. En uh, ja, het was maar één marathon natuurlijk. Dat is de marathon van New York. En uh, die heb ik gedaan in 2005. en Tien jaar geleden voor de eerste keer. En het is een heel apart gevoel als je door die finish bent. Dat je zegt, ja, dit is, uh, heb ik uh, gedaan. Het mooiste vind je de halve van Haarlem? De halve van Haarlem vind ik eigenlijk het leukste, omdat je... Uh, je, je start op de grote markt, je eindigt op de grote markt. Uh, je loopt uh, richting Elsenwoud, uh, kraantje lek, door de duinen. Uh, en het lekkerste is dat je ook nog uh, na afloop gewoon op de grote markt een biertje kunt drinken. En het is het laatste, de laatste zondag van september. Het is heel vaak erg mooi weer. Dus ja, en bovendien ja, dat is, uh, hij is niet zo heel bekend. Vroeger was er ook mee aanloop. Maar uh, ik hoop dat hij erin blijft. Want ik, ja, op, op dit moment loop ik trouwens weinig, want ik heb last van mijn recht goed. Maar uh, dat, is, uh, dat is een aanrader, echt waar. Ja. Je bent uh, vanaf 1971 tot en met 78 lid geweest van uh, HFC. En toen ging je naar de Scholhevers. Ja, en de Schollevers dat was uh, een studentenvoetbalclub. Dat was eigenlijk een subvereniging van het uh, Amsterdam Studentenkoor. En daar werd uh, op het koor in die tijd heel weinig gevoetbald. Uh, maar er was een subvereniging en uh, daar heb ik een paar jaar gevoetbald. En we speelden tegen... Uh, Zeeburgia op een zaterdagochtend. En dat was het elftal met uh, de oude sportjournalist Maarten Vos. Uh, die... Het beroemde tweede. Het beroemde tweede. <laughs> en die, uh, dat waren, die noemden zichzelf de bekenners. Er zaten allemaal hele beide hand bekende Nederlanders in. Uh -huh. En die hebben toen gevraagd, kom naar Zeeburgia. En Zeeburgia was natuurlijk echt een uh, typische uh, Amsterdamse studentenclub. <laughs> op dat moment zeker niet. Uh, en toen hebben we daar uh, met een stel vrienden heel lang nog gevoetbald in zaterdag twee en hoe ben je dan toen weer bij HFC terechtgekomen dan? Uh, omdat ik in 2007 vanuit Amsterdam terug ben gekomen naar de kust. Terug ja. naar de kust. en uh, Dat begon met mijn eigen zonen die daar in uh, 2009, 2010 lid werden. Het is mijn oude voetbalclub natuurlijk ook. En uh, ook mijn vader is daar lid geweest. Uh, niemand weet er meer iets van. Maar <laughs> hij is echt lid geweest. Had niet zo'n groot talent denk ik. Zelf uh, had ik een matig talent. En ik heb nu twee zonen die allebei de selectie spelen. Dus daar ben ik heel trots op. Maar hebben die jouw genen of die van je vrouw? Uh, dat is een goede vraag. Ik denk uh, als het om voetballen gaat, die van mij. Uh, okay. <laughs> want gisteravond heb jij Ajax gemist. Want je was bij Legmeervogels. Ik was bij Legmeervogels. Uh, een wedstrijd die om half zeven begon in de ijskou in Uithoorn. Ja. En daar speelde mijn oudste zoon in de onder 12-1 tegen de Legmeervogels. En ze wonnen met 2-0. En uh, ja... Je, je gaat er toch heen. Je hebt de hele dag gewerkt. en ik, ik, ik kan het niet laten. Ook dat is eigenlijk een verslaving geworden om die uh, jongens te zien voetballen. En dat vind ik, als ik heel eerlijk ben, ook het, een van de leukste dingen van voetbal. Om naar je eigen kinderen te kijken. We hebben alle twee een, een grote voorkeur. Dat is uh, al vanaf de F's. We spelen eigenlijk ieder, ieder jaar bij elkaar in de competitie. Ja. Jouw zoon en uh, mijn team. Ja. En dit jaar ook weer. Maar het is dat, dat, dat voetballen van die F'jes en die E'tjes... dat vind ik het mooiste, maar jij geloof ik ook, hè? Ja, dat vind ik het, ja, dat vind ik het mooiste, omdat ze nog niet... Uh, alles gaat nog heel spontaan. En de, ze maken dus ook fouten, maar het gaat heel spontaan. En ze... Ja. Weet je, je ziet als jongens ouder worden, dat ze zeker als ze in hogere teams zitten... dat ze heel erg gedrild zijn en heel erg in een rol moeten spelen. En dat heb je natuurlijk nog niet bij de jongens tot en met 12 jaar. Nee. En... en uh, daar zie je ook echt nog wel plezier. Dat ze lekker voetballen omdat ze gewoon niks liever willen doen dan voetballen. En dat vind ik om te opzien. De eerste wedstrijd na de winterstop is het bekende 110 1 ons tegen jullie onder team 2 ja, Ik heb mijn jongens al verteld op wie ze moeten letten, op die blonde spicht daar in dat team. Ja, en dat Gijs, is jouw zoon. Dat is mijn zoon, Gijs van Ruijnswaai. <laughs> ja, en wij staan bovenaan. Ja, ja, en wij bijna, want ja. we hebben dus heel dom verloren vorige week, maar anders, we stonden bovenaan. Hè? Jullie hebben onze plek ingenomen. Ja, we volgen. Wel leuk, hè? <laughs> ja. ja. Je hebt vandaag ook je muziek gekozen en we hebben er al een aantal nummers van gehoord, heerlijke nummers moet ik zeggen. Deze is ook heel leuk. Reason to believe Rod Stewart heeft dat een bepaalde reden. Uh, nee. Ik ben een, dit vind ik een van zijn mooiste liedjes. Dit is niet eens van hem. Nee. Ik ga zo uitzoeken van wie het wel is, maar ik vind het wel. Maar Ruud weet wel van wie het wel is. If I listen long enough to you. I'd find a way to believe That you had straight face while I cried uh -huh. Still I look to find a reason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 Watertoren Sport vandaag. Ilco van Ravenswaai. Ilco, je had dit nummer gekozen. Je wist dat Rod Stewart het zong. Maar je wist niet van wie het was. En toen zei ik tegen jou, onze technicus, Ruud Jansen. Die weet alles. Ja, het komt van de LP Every Picture Tells a Story. Die, die maakte in 1970. En het was zijn eerste, zijn tweede solo LP. En um, het liedje werd oorspronkelijk geschreven door Tim Hardin. Die schreef het. Nou, Ruud helemaal versteld. Ja, goed is dat, hè? Die, die weten echt al alles. Maar ja, we gaan straks ook nog wel een stukje van zijn muziek horen. Maar dat komt het dus allemaal in orde. De gast in onze uitzending van de Wadertorensport, Eelko van Ravenswaai. Secretaris van de Koninklijke HFC, de grootste club in de omgeving. Maar bovendien ook voorzitter van het Oranje Comité Aardenhout en Bentveld. Bentveld hoort bij Zandvoort. Dus je bent eigenlijk Zandvoorter. Ja, we helpen heel graag Zandvoorters. En uh, ik weet ook eigenlijk niet waarom dat... Uh, die combinatie er is. Want we krijgen een subsidie van de gemeente Bloemendaal. Mag ik nooit te hard zeggen, want dan raak ik hem kwijt. ben ik bang. Maar, <laughs> uh, maar goed, B Bentveld. En we moeten ook altijd het programmaboekje uitdelen. En dat doen we zelf. En dan merk je hoe groot uh, <laughs> Bentveld is dan. Maar de, de, ik denk dat de meeste mensen eigenlijk... Uh, uit Arnhoud komen bij het feestje. Maar traditioneel gezien is het altijd vanaf 1946... Uh, Arnhoud Bentveld geweest. Het is op de Spiegelenburglaan. Uh, Koningsdag. Ik moet kon nog steeds wennen aan de naam. Uh, en het is in 1946 begonnen als een bevrijdingsfeest. Dat is altijd leuk. Grappig. Ja, het is uh, als een bevrijdingsfeest begonnen. Een jaar na de oorlog. En uh, we hebben eigenlijk. Uh, het halve dorp heeft van het comité gezeten. Dus, uh, maar we zetten het voort. En het is, uh, we hebben altijd gezegd: het is een kinderfeest. Uh, en dat kinderfeest wordt dan betaald door alle ouders die uh, vanaf die 3, uh, een uur of drie gezellig borrel drinken. Want daar moet het van hem natuurlijk van, van de opbrengsten. Ja. Maar het is wel, een, het is, ik denk voor mensen die hier gewoond hebben en in de buurt, uh, een begrip, denk ik. Want komen, ja. mensen komen ervoor terug. En uh, uh, we hebben altijd heel veel vrijwilligers voor nodig. En uh, het is natuurlijk allemaal liefdwerk op papier. Maar dat geeft niet, want het is leuk om te doen. Voorzitter, Oranje-comité. Uh, secretaris van de grootste club. 1850 leden, dus bijna een dagtaak. En dan schrijf je ook nog, bijvoorbeeld voor het blad B in Bloemendaal. Hele mooie koning. Dank je. Maar heb je nog wel tijd om te slapen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, jawel, ik heb tijd om te slapen. Ik heb tijd voor leuke dingen. Maar ja, dit zijn de dingen die ik leuk vind. En de dingen die je leuk vindt, die gaan natuurlijk altijd uh, een stuk makkelijker. En, maar HFC is bijna een dagtaak. Je zou er, je zou er een volle dagtaak voor kunnen maken. Uh, wat je ziet, is uh, 1850 leden, 1100 topklassen. Uh, het aantal trainers, de, de, de ambities die HFC heeft met, de, met het complex. Maar ook gewoon met de, de kwaliteit van de, club, van de vereniging, van het voetbal. Dat kost heel veel tijd. En we hebben een, een goed bestuur en een hele energieke voorzitter, Gert Pruijn. Die natuurlijk uh, echt de kaart trekt. Uh, Fantastische vent, die was trouwens al gast in onze uitzending. ja, goed de HFC heeft, is ook een club met, met bijna 400 vrijwilligers. Hè. Dat zijn ouders, dat zijn uh, oudleden. En uh, die heb je ook nodig. Een ja. grote club eruit te houden. Het is meer dan een club. Hè. Zoals Cruijff over Barcelona zei, is het natuurlijk ook meer dan een club. Het is een gemeenschap. Uh, je ziet mensen die al derde, soms vierde generatie daar, daar rondlopen. Uh, en, ja, het gaat om het voetbalbezeer. Het is een warm bad. Ja, ik vind het een goed. warm bad. Iedere ja. uh, uh, vereniging heeft natuurlijk wel zijn politiek en zijn zaken. Weet je wat, dat is inherent. Maar ik, ik, uh, ik ga er fluitend. Uh, niet, fiets ik fiets erheen en ik. Uh, ga fluit me terug. Ja. Ja. Heel veel Zandvoorters gaan kijken hè, op zondag. Die gaan achter Eggie Poster aan. Die gaan uh, naar de Spanje slaan. <laughs> grote file op de Zandvoort slaan. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is zo. ja. man. Ja, ja. ja maar... HVC hey, uh, is wel in het nieuws. Uh, Pieter Huistra, of Pieter Huistra, wie mij horen. Pieter, uh, de trainer, gaat weg. Ja. En ik uh, begreep dat Pieter Huistra, en daarom sprak ik me... Die gaat weg uit Indonesië. Nou, als er nou één bij HFC past... en jij weet dat natuurlijk. Zijn jullie al in gesprek met hem? Nee, want ik, ik moet zeggen... de oud-voorzitter van de, de oud van de jeugdcommissie... die ebte mij vanmorgen dat uh, Pieter Huistra weer vrijkomt. En uh, ik ben het met hem eens. dat Het, het is een topper, het is een nette vent. Het is een, volgens mij een aardige vent. Ik dacht eerst dat het een Groninger was, maar het is een Fries. Uh, en hij hoeft ook niet meer voor het geld te doen, denk ik. Dus wat dat betreft... zou uh, <laughs> het heel goed bij HFC passen, maar... Uh, nee, maar... De, de, daar hebben we hebben een hele deskundige technische commissie voor, met heel veel zandsvoerders erin trouwens. Ja. Uh, en die, die gaan vast een goede vinden. Het is, het is heel jammer dat Pieter Mulders weggaat, maar ik begrijp dat ook als je zes jaar daar gezeten hebt. Je hebt uh, de club van de eerste klasse naar de hoofdklasse naar de topklasse gehaald. En uh, volgens jou gaan ze dit jaar kampioen worden, Ja, toch? absoluut. Ja. Ja. Ja. Dus daar ja. hadden we een fles wijn op gezet? COVID. Nee, jij krijgt een fles wijn en ik krijg een fles Black Label. Oh, jij krijgt een fles Johnny Walker. Leven in de gaten houden. Precies. Uh, <laughs> ja. Dus ja, dat, dan, dan ga je iets anders op zoek En uh, dat is denk ik uh, goed voor hem, maar goed voor de club ook in die zin. Maar uh, zondag spelen we tegen Liende. om ja. twee uur. Kampioen van vorig jaar. Kampioen van, van vorig jaar. Uh, en als we dat winnen, dan staan we volgens mij in de top drie, top vier. Ja, want alles zit heel erg dicht bij elkaar. Ja, dat vind ik wel het leuke van de toplassen. Dat je ziet dat uh, alles en iedereen van elkaar gaat winnen. He, als je HBS staat nu al een paar weken onderaan, maar... Plotseling schiet ze uit de sloffen, winnen ze van iemand die vierde staat. Ja. En, en uh, dat maakt de wedstrijden in de topklasse ook echt heel leuk om te zien, moet ik zeggen. Het is hoog tempo. Uh, ja, het, het heeft iets knus. Hè, je staat heel dicht op het veld. En, uh, dus ik zou iedereen zeggen: als je zondag nog niks te doen hebt. Of zelfs als je iets te doen hebt, kom gewoon om twee uur kijken naar HC tegen uh, FC Linde. Spannende wedstrijd. Trouwens, ja, HFC heeft alle topclubs uit, uit die topklasse nu gehad. Op WKE Lienerlaag. Ja. En heeft ze allemaal gewonnen. Ja. ja je houdt het beter bij het niet, trouwens. Maar <laughs> ze heeft het allemaal gewonnen inderdaad. En, uh, het, is, het, is, het is een hele brede selectie. Er zit, uh, ik ben zelf heel blij. Bijvoorbeeld uh, dat Jeffrey Zamsen. In iedere wedstrijd speelt hij is. Ja, uh, heeft, heeft, heeft een jaar langs de kant gestaan. En dat, is, Toppers. dat is echt een voetbaldier. En, ja. uh, daar, dat is ook echt een speler. Waar mensen voor naar HFC komen. Kijken denk ik. Maar Maaike Mikey van der Ban en, ja. uh, en Donny van Dam, die gaan weg. Denk je dat er meer gaan? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik bedoel, uh, nee, nee zit ik, ik zit niet dicht genoeg op het eerste wat dat betreft. Dat doet Sander Fink, uh, vooral ons uh, bestuurslid Technische Zaken. Ik hoop het niet, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik vind het, de club die er nu staat vind ik, vind ik prachtig. Uh, dat Mike van der Ban weggaat is natuurlijk heel jammer. Maar ja, hij kan naar Katwijk en Katwijk heeft ook, ook een prachtige naam. En zes, 7.000 mensen per wedstrijd. En dat is natuurlijk ja, ook. Ja, precies. Dat, uh, sommige van die topclubverenigingen. IJsselmeer, Vogels, werkt, Ja, daar komen inderdaad zes, 7.000 mensen. Uh, kijk, Haarlem en voetbal dat is natuurlijk altijd een rare combinatie geweest. Volgens mij zijn we de achterstad van Nederland. En hebben we geen betaald voetbalclub. Dat is raar. En uh, we hebben wel natuurlijk in de buurt. Uh, een tophockeyclub. Bloemenaar is natuurlijk echt het uh, zeg maar barcelona van de hockey geweest altijd. Maar voetbal, dat uh, <coughs> HFC, die begint een stevige plekje te krijgen daarin. Hè? Nou ja, ze hebben ook een selectie van 23 man. En ik kan je vertellen, volgende week hebben we Ronald Duitshof te gast in deze uitzending. Zijn zoon Koen speelt in de tweede. Die staat trouwens stijf bovenaan. Wat ook heel knap is. Maar die zou zo in de eerste mee kunnen. Ja, maar ik denk dat dat voor heel veel jongens geldt. Ja, dat is leuk hè? Dat is leuk. Die van, van eigen jeugd komen. Ja, dat is heel leuk. En ik, uh, als je ziet dat onze A1 nu ook tweede divisie speelt. He, wat eigenlijk hetzelfde is als topplassen. En van de eerste divisieclubs je wint. Ja ja, ja, ja. En dat HFC is in 2014 natuurlijk uitgeroepen tot de beste jeugdopleiding van Nederland. Ja, dat wordt je niet zomaar. Maar daar worden nu ook wel de vruchtenbal geplukt. En dat is ja. natuurlijk mooi om te zien. Ja. Je bent trots, dat merk ik wel. We gaan ja. naar een andere trots. Paul Simon. En die heeft The American Tune. Jouw keus. Many's the time I've been mistaken And many times confused Yes, and I've often felt forsaken And certain to be bright and born vivant So far away from home So far away from home I don't know a soul who's not been battered I don't have a friend who feels at ease No dream that's nothing shattered Or driven to its knees Oh, but it's all right It's all right For we lived so well so long Still when I think of the road we traveling What's going on And I dreamed I was dying I dreamed that my soul Rose Unexpectedly Looking back down At me, smiling surely. And I dreamed I was flying And high Up above my To liberty Sailing away to sea And I dreamed I was flying For well, we come on the ship They call the Mayflower We come on the ship That sails the moon We come in the ages Most uncertain Van Paul Simon, meneer Rukkert is koffie halen, Ja, de nummer is van Paul Simon. Nou, eigenlijk niet, hè, want als Johan Sebastian Bach nog geleefd zou hebben, dan had Simon echt een proces aan zijn kont gehad, want het is uh, bijna volledig overgenomen van oh, haupt vol bloed ontwonden. uit de Bantegis-passieën. Ga maar eens vergelijken, dan zult u dat ook inderdaad horen dat dat zo is. Er zitten wel uh, stukjes van Simon zelf in. Maar het grootste deel van het de nummer is dus echt gewoon Johan Sebastian Bach. En uh, dat wordt niet in de, in de credits vermeld. Dus uh, Daarom zei ik al, als Bach nog geleefd zou hebben... dan zou de heer Simon een heel vette schadeclaim aan zijn kont gehad hebben. Ja, dat, dat is duidelijk. Ik Goed. ben al een indruk van al deze kennis. Ja, oh, maar ja. Ruud is net een uh, encyclopedie. Op ja, dat is de Dikke Blomberg van Frankfurt. <hallo> ja. ja, ja. Dat zou je kunnen doen. Heel ik even over, over de sportpaan weer, Ruud. Mag dat? Uh, nou, vooruit voor deze keer. Okay. Jij bent gisteravond niet in staat geweest om naar Ajax te kijken. Gast van vandaag, El Elko -El van Ravenswaai. Wat jammer is, want uh, het was vreselijk. Eh... Uh. Ja, ik ben vorig jaar uitgenodigd... ook bij een Europa League wedstrijd van Ajax... volgens mij tegen de Oekraïners. En het stadion zat vol... en Ajax presteerde het werkelijk om 90 minuten lang... alleen maar balletje breed te doen. En gisteren ook weer. Wat je bij HFC op zondag ziet... die bal naar voren... in ieder geval schuine basis naar voren... dat zie je bij Ajax niet. Alles gaat recht horizontaal naar elkaar toe. Nou, dan krijg je dus teksten... als in het Algemeen Dagblad vanmorgen... Ajax druipt af in Europa League... Wat de rest is de titelschrijd in eigen land. Nou, zo spelen halen ze dat ook niet. En op de eerste pagina... Ajax gooit zijn naam te grabbel in de Europa League. Aftocht de Amsterdammers geeft extra nare smaak aan Nederlandse nou, bijbel. Nou is het algemeen dagblad natuurlijk aan een krant uit Rotterdam, meneer Rukert. Wel, maar ik moet toch eerlijk zeggen dat ik het wel met ze eens ben. Leuke van gisteren is dat zowel AZ als Groningen een puntje haalden. Ja, maar dat hadden ze te laat. Alles is natuurlijk niks meer aan. Ja, ik, ik weet niet wat het is bij Ajax. Uh, als je ziet wat daar uh, in de jeugd rondloopt... Dan is dat, uh, dat zijn allemaal messies, denk je dan. En naarmate dat uh, ouder wordt... en meer moet gaan luisteren naar de technische hart... dan komt er een angst in, lijkt het wel. He? En, en, heel raar. Ja, dat is raar. En, en Ik denk ook wel dat het zo is dat als een jongen echt heel goed is... dat hij dan waarschijnlijk voor zijn twintigste al weg is. En naar het buitenland waar het veel meer verdiend wordt. Ja. En dat is jammer. Nou is het leuke dat bij de F's van Ajax... die overigens alweer kampioen zijn geworden een uh, HFC-jongen staat te trainen. Ja, dat is Riek Verhagen. En die, uh, die uh, zit bij Ajax, maar hij zit gelukkig ook nog bij HFC. Uh, HFC heeft hem uh, weg kunnen halen destijds van uh, Uno in Hoofddorp, waar hij op zijn ik denk op zijn 22 al trainer was van, uh, van het eerste. En daar een keer kampioen is mee geworden. Uh, hij is naar HFC gegaan en uh, ja, voelde het allemaal zo goed aan hoe hij het aan moest pakken en heeft echt liefde voor het vak. En, en, en het, ja, het enthousiasme en het beste uit kinderen halen. dat, dat heeft hij echt. een geweldige vent. En het is, het is heel jammer natuurlijk dat. Uh, ja, met zo'n jongen van zijn niveau. wisten we ook al van. het gaat gewoon een keer gebeuren. Niet of hij weggaat, maar wanneer hij weggaat. We hebben hem nog kunnen houden, want hij doet nog wel de coördinatie. Mm -hmm. voor, de, voor de middenbouw, zoals wij dat noemen. Uh, en we hopen dat hij natuurlijk. op een of andere manier altijd verbonden blijft. Maar in feite is dat de jongen die altijd al gezegd heeft. ik wil uh, de Champions League winnen als trainer. En, uh, ik weet niet of dat het gaat lukken, maar in die ambitie vind ik mooi. Wees niet verbaasd. Ik zal niet verbaasd zijn. Hij heeft gisteren uh, hebben ze, uh, doorgenomen bij Ajax. Wat gebeurt om zoveel tijd? Wat een uh, vooruitgang was. Hij had allemaal goed en zeer goed. Oh, dat, nou, dat verbaast me niet. Maar, uh, want ik kan, maar aan de andere kant, ja, Ajax is natuurlijk heel veel eisend. Ja. Heel veel eisend. <coughs> het is heel mooi te zien dat uh, heel veel AFC-jongens van hem training hebben gehad. En dat hij. Uh, en dat hij daar ook gewoon op zijn plek is en het, is het niveau meer dan aan kan, begrijp ik nu uit je woorden. Ja, ja. Zeker, absoluut. Hoe zit het uh, met de Chinezen en HFC? Uh, de Bel-Chinezen. <laughs> ja, we hadden, we, hadden, we hadden natuurlijk tijdens de, de... de lustre musical <laughs> hadden we Bel-Chinezen. Uh, ja, ja, we hebben natuurlijk niet een meneer Wang zoals uh, Ado heeft en dat je dan heel lang op je geld moet wachten. Het schijnt wel dat hij gaat betalen. Ja, dat zegt hij, dat hij voor de zesde keer, lees ik het al. Maar... Uh, ja, AFC uh, heeft een goede sponsorcommissie, moet ik zeggen. Uh, maar we denken wel dat er nog meer in kan zitten. Het is de, de, de uitstraling van de club en uh, de plek die het heeft binnen het hele 023-gebied. En daarbuiten, maar vooral 023 natuurlijk. Uh, dat wat moet voor het bedrijfsleven natuurlijk interessant zijn. He, om je daar, uh, het is een mooi netwerk. Uh... Oh, goed, daar, daar wordt hard aan gewerkt, daar ben ik van overtuigd. Nou. Maar dus we zitten niet op... Uh, en als er een Chinees is, <coughs> met een grote zak geld hier aan... Ik denk dat we rustige borrel met nog wat drinken. <laughs> het leuke vorige week was natuurlijk PSV. Dat heb je wel gezien? PSV heb ik wel gezien. Ja. Ik ben geen PSV hoor, maar ik vond het fantastisch. Ja, ik vond, uh, het mooie vind ik, en dat was het commentaar van Guus Hiddink wat ik las. Hij zegt, ja, ze, ze spelen zoals Cocu dat zelf ook deed. Overgaven, technisch. Uh, en het is, uh, ik heb allemaal rekensommetjes. Het geweldige geweldig gezellig voor het Nederlands voetbal dat ze door zijn. Voor de plaatsen die we in Europa kunnen krijgen. Uh, dus ze hebben goed werk geleverd. En ik, ik moet zeggen, het vinden ook wel 11 tot dat wat uitstraalt. Iedereen hoopt op Manchester City. Geen kleintje natuurlijk. Maar van al die ploegen die er nog zijn, misschien de best verslaanbare. Yeah, ja, daar nou vraag je wel heel veel van me. Uh, ja, ik zal maar ja met je zeggen. Ik, het is een gillige ploeg Manchester City moet ik zeggen. Want uh, volgens mij hebben ze laatst ook verloren van uh, Newcastle bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. En Newcastle staat stijf onder, nou, bijna onderaan. Dus... Ja, ik denk dat uh, volgens mij zijn ze ook 30 miljoen verder toch, nu door, door de plaatsing. Dus dat is wel mooi voor, voor de vereniging. Zijnsteger ja. ja. ja. uh, van Manchester United, drie wedstrijden straf. Franse Bond, die verband en Dima. Die Reel Meteen de een naar de andere maakt. weg bij Indonesië, daar hebben we het net over gehad. Juventus bindt Morato tot 2020. En hij rijdt voor Olsen op. Dat zijn toch nieuwtjes. Wat ook de nieuwtjes zijn, is het schaatsen. Twee wereldurenkoorts. Slecht, hè? Ben je een schaatsen? Nou, ik, als er een goede winter is, schaats ik wel. Maar ik, ik vind... Ik verbaas me altijd over hoeveel schaatsen er op televisie is. Ik vind het dodelijk saai. Echt dodelijk saai. Dat mensen, er zijn mensen die ieder rondje bijhouden. Maar, en er schijnt ook nog steeds een heel groot publiek te zijn. Voor het schaatsen. Ik ken ze niet, moet ik zeggen. Maar ik, nee, dat is mijn wereld niet. En uh, ja, weet je, dan zitten we weer, gaan we straks met z'n allen weer naar 10,5 naar de NK afstanden en volgens mij kreeg ze het niet vol, want ik uh, kreeg via KPN vier gratis kaarten, dus... Ja, dus ja. ja... Weet je, het is natuurlijk, het is op een gegeven moment, het werd hartstikke saai, want uh, het waren altijd de Nederlands die wonnen en 10 kilometer kijken is natuurlijk een, een verzoeking. Hè, dat doe je niet voor je lol. Je moet twee races 10 kilometer hebben, niet meer. De rest rijdt maar, uh, rijd maar mm -hmm. nee, Ik heb het, ik heb jaren moeten volgen omdat ik bij en dan was de van het, uh, wacht even aan het staat. Ik vind het een fantastisch sport. Genieten van 1500 meter. Dat is ja. echt op puntje van mijn stoel. En nu met die 500 die steeds sneller gaat. Ja, het is toch wel mooi hoor. Ja, je moet zeggen, uh, een Elfstedentocht zou ik mooi vinden om te zien. Hè? Maar, maar die rondjes, dat, nee, dat. Uh, zoals de Amerikanen zeggen. Dit is nog saaier dan een 10 kilometer. Het ja. is 200 <laughs> kilometer. <laughs> Hey, je, je skiet ook. Ben je ook een schaatser of niet? Zou, de zou je de Elfstede toch kunnen rijden? Uh, nee, nou, ik zou het wel kunnen, maar dan zou ik wel moeten trainen. Nee, ja. dat is een beetje opschepperij. Uh, ik ben een skier, maar dat doe ik ook één keer per jaar. En dat vind ik ook hartstikke lekker om te doen. Dat je de hele dag buiten bent en uh, de mooiste uh, in de bergen. Uh, en nu ook met mijn kinderen uh, en mevrouw. Mijn, mijn vrouw is niet zo skier, maar mijn jongens die. Uh, Wacht die, uh. Je vindt het prachtig. Hey, en een andere hobby van je, en dat is ook mijn hobby, klavijassen. Waar doe je dat? heb ja, tijd niet meer gedaan, maar ik dacht, ik moest mijn CV inleveren. En ik vond het zo kaal staan als ik alleen maar voetbal en skiën heb. <laughs> nee, uh, klavijassen heb ik heel veel gedaan uh, toen ik studeerde. En ik heb best wel lang gestudeerd, dus ik heb ook lang klavijassen. Uh, maar ik zoek wel mensen weer... Het is niet zo'n uh, bloemennaalse sport, ben ik bang. Dus het uh, nee. is <laughs> niet zo makkelijk. Om het is wel te doen. leuk om te doen trouwens. Het is leuk om te doen. Leuk zijn ook jouw uh, nummers die je gekozen hebt vandaag. We gaan naar de Birds. En die is van Chess Special. Chess Special, Haarlemse groep. En uh, dit is eigenlijk een, mm, ook een bekende hoor. Maar uh, In Your Arms is het natuurlijk bekender. Maar deze vind ik vrolijker. Het is een uh, heel vrij en vrolijk lied vind ik van ze. Dan gaan we naar luisteren. En na die plaat gaan we contact opnemen met Job van Nes, Van de Zandvoertse Om even over het Zandvoertse sportgebouw. people would stop yelling and listening.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 Or does that to get old? Like making love and alcohol. Or that track he wrote that made him all dance on the dancer flow. But the dancer flow, it ends at four. When the dancing people have to go. And there's nothing left for you to and home. The sun don't shine at night.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 Muziek gekozen door de gast van vandaag in de Wadertoren Sport, Eelko van Ravenswaai. En we zouden nu contact opnemen met Joop van Nes van de Zandvoortse Courant... maar die heeft kennelijk een spoedklus en dat vind ik eigenlijk heel jammer... want dan zouden we met heel veel plezier hebben kunnen spreken over de sportvereniging Zandvoort... die een mokerslag heeft uitgedeeld. Het keurkorps van de SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag... aan het bezoekende vlug en Vaardigheid Amsterdam een mokerslag uitgedeeld die tot ver in de hoofdstad te horen moet zijn geweest. Na twee keer 45 minuten stond er niet minder dan 12-1 op het scorebord. Nog nooit had iemand van de Zandvoortse fans zo'n eindstand gezien. Ik kan me het in ieder geval niet herinneren, zei voorzitter Kees van Dijk na afloop. Het leuke is natuurlijk dat uh, Zandvoort het heel erg goed doet, lekker bovenaan uh, bingelt en dat ze dus de komende week om half drie... bij ASV Arsenal aan het ijsbaanpad in Amsterdam gaan spelen. En Arsenal verloor met 3-0 bij VVC, dus die moet ook te pakken zijn. Nou, die derde klasse B die lijkt uh, de laatste uh, tijd met uh, Zandvoort te hebben doorgebracht. Want als het nu niet lukt, dan lukt het nooit meer. Ander nieuws uit uh, Zandvoort. De handbalsters van ZSC hebben de inhaalwedstrijd... tegen het vierde team van de hoofdstedelijke wedstrijd vrij simpel gewonnen... Ondanks het verlies van een waarschijnlijk ernstig geblesseerde geraakte Laura koning. Zij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat zij door haar enkel was gegaan. Stond er na afloop een hele mooie 20-10 op het scorebord van de Corvus Sporthal. En zo gaat het eigenlijk heel goed met de sportclubs uh, in Zandvoort. Maar helaas, Joop van Nes is er nog niet. We blijven het proberen met hem. En we gaan nu maar even verder met de muziek van uh, de gast van vandaag, Ilko van Ravenswaai. We gaan naar Pharrell Williams. Happy! In my thing, muziek die je blij maakt. Happy van Pharrell Williams. En die had jij niet voor niets gekozen. Nee, dat, uh, nou ja, ik vind het een zo'n geweldig liedje. Volgens mij horen we dat niet over 50 jaar nog. En uh, we reden vorig jaar terug van vakantie en toen zaten we bij Spotify favoriete liedjes in de auto uit te zoeken. En toen zei Gijs, uh, mijn jongste, die zei dat, dat, dat hij dat eigenlijk het leukste liedje vond. En dat, uh, dat, ja, dat past ook bij hem. Gewoon vrolijk mannetje. Maar het, het is een knap liedje ook. En als je ziet uh, er is een heel bekend filmpje dat hij bij Offer Winfrey ziet. En uh, Pharrell Williams. En dat hij ziet hoe, wat dat liedje wereldwijd gedaan heeft. En alle filmpjes die mensen daarover gemaakt hebben. En dat hij helemaal, helemaal vol schoot. Dat is prachtig. En hij uh, is een groot muzikant, hè, Pharrell Williams. En daar weet Ruud vast nog veel meer over te vertellen. Maar uh, dit, vind ik een, dit vind ik een evergreen. Over, over 30, 40 jaar ja, luisteren nou, nog naar het liedje. Het nog. Ja. Ja. ja, Ruud die maakt ook helemaal mooie muziek. Maar die is een beetje bescheiden vandaag. Is dat zo? Nou ja, je vertelt helemaal niks. Nee. <laughs> En je draait helemaal niks van jezelf? Nee, joh, kom. nieuws. Maar, maar vertel eens, Ruud, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want jij bent eigenlijk een heel bekende hier in Zandvoort. Wel, nee. Ja, als de bonte hond. <laughs> jij had dan niet van hem gehoord? Uh, uh, een uur geleden wel. <laughs> ja, ja, want hij maakt echt goede muziek, hoor. Waar kan ik dan luisteren naar hem? Nou, Ruud. Wat zegt u? Waar jij te beluisteren bent? Uh, elke, elke drie dagen in de week. Oh, nee, dat is een radioprogramma. Dat heeft weer niks mee te maken, natuurlijk. Nou, je hoort mij nu. Maar dat is niks. Dat is achtergrondmuziek. Maar nee, ja, ik, ik doe niet zoveel meer eigenlijk. Ik ben een beetje, een beetje lui aan het worden. Ik zag je gisteren op een foto op Facebook. Met de, met de Beatles, hè? Ja, daar ja, heb ik spul in voor. Ja, dat heb mijn vriend Charles Dijf gemaakt, hoor. <laughs> <Ik> denk, <laughs> Die is zeer bedreven met een bepaald fotomontageprogramma. Die heeft een hele leuke kerstkaart voor me gemaakt. waarin ik uh, achter de piano zit met uh, om mij heen John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Nou, dat geeft ongeveer het niveau aan, hè? Ja. Maar over niveau gesproken. En je nou, in februari kan je weer uh, genieten van... Uh, ik heb het nog niet precies de datum, maar het wordt februari. Uh, gaan we weer bij uh, Laurel en Hardy. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Een ja. uh, Beatles-avond organiseren. Dat was een gigasucces. Het was heel druk en heel gezellig. Gaan we in februari weer doen. Maar de datum die, uh, die staat nog niet helemaal vast. Maar dat gaat in februari in ieder geval gebeuren. En ja. Zandvoort heeft natuurlijk uh, meerdere goede muzikanten. Heel veel. En je noemde net Charles Duif. Ja. Zijn zoon, Sven Davis, heeft een geweldig nummer. vind ja. ik. Heb ga. je die toevallig in de buurt? Nou, die gaan we na het nieuws doen, want we zijn bijna door de tijd heen. Oh, dat gaat het hard. Dus, de, ja, het is, je hebt nog maar twee minuten. Dus uh, ik ga zo de eindtune erin zetten. En na het nieuws krijg je een liedje van mij te horen. En een liedje van Sven Davis. Nou, wat weer dan een mooie. Nou, precies. En dan gaan we ook nog even met uh, Eelko van Ravenswaai. Onze gast van vandaag. Ja, we praten dan nog over tijd voor, dan? die <laughs> belangrijke wedstrijd van 2 januari. Want dan is het alweer 2016. En dan, Eelco, dan komen ze weer. De Ex-Internationals komen weer naar Haarlem. En uh, dat is toch eigenlijk... Uh, ja, ik vind dat altijd de grootste nieuwjaarsreceptie van Arnhem. Ja. En er komen, met een beetje geluk, 4 5000 mensen. En het is, het is hartstikke gezellig. Maar het is ook gewoon heel mooi om uh, Simulta, Maat, Pierre van Hooydonk... Uh, dat, uh, de, de Boertjes, de Witschers. Ja, Frank doet weer mee, hè? Volgens mij wel, ja. het ja, ja. Ja. leuk, nou, dit was het eerste uur van de nou TikTok-voetbal gaan spelen, hoor? Nou, dat, <laughs> euh, ja, dan moest je moeten tegen HFC, hè. Dus dat is niet eenvoudig voor de boys. Ja. ja. ja vergis je niet, hè? Nee, nee, nee. ik vergis me niet zo. Oh, nee. De tune draait, dit was het eerste uur van de Watertorensport. En we zijn er na het nieuws. En het weer en het verkeer. Weer. Tot strak. I'm Stu to... Allen.